Een het protest trok ze haar kleren uit waarna ze werd opgepakt. De vrouw krijgt veel steun op sociale media... waar beelden van de protestactie massaal worden gedeeld. Door Israëlische bombardementen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 31 mensen om het leven gekomen, melden Palestijnse medici. De meeste doden vielen in het noorden van Gaza... onder meer in vluchtelingenkamp Jabalia en Gazastad. Ook in de stad Gan Yunis in het zuiden vielen doden. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Brazilië gewonnen. Het is een eerste overwinning sinds juni. De Red Bull-coureur was niet meer bij te houden op het kletsnatte circuit, terwijl hij vanaf plaats 17 was gestart. Met nog, drie, met nog drie races te gaan heeft Verstappen een voorsprong van 62 punten op Lando Norris. Dat betekent dat Verstappen in theorie bij de volgende race, over drie weken in Las Vegas, zijn wereldtitel kan prolongeren.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 Had to come back one last time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 Ja, je moet eigenlijk zien, we hebben meerdere functieclusters. Functiecluster 6 is het hoogste en zwaarste. Daar valt luchtmobiel onder, mariniers, commando's. En hoe lager je gaat, hoe, dus logistiek, verbindingen, dat is het aangekoppeld. Dus ga jij voor de brigade, moet je gewoon heel fit zijn. En zijn ja. de eisen ook strenger. Ja, ja, ja precies. Um, en wat moet je dan aan denken? Dat is, uh, want ik kan me voorstellen dat iemand zit te luisteren. Ja, maar hoe fit moet ik dan zijn?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 But J. I'm dead.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 Training doormaken van, hè, je had dat over uh, uh, 2700 meter hardlopen of, nee. of uh, als burgermedewerker, uh, ja enig wat je doorstaat is een veiligheidsonderzoek, zogenaamde vog, ja, ja ja precies hè vog, zo moet je eigenlijk zien hè, gewoon kijken van uh, ben jij betrouwbaar, kunnen we je vertrouwen met uh, ja materiaal. In a cozy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 trouble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 Oh, oh, oh,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 He, want het is gewoon belangrijk, het is ook gewoon een stukje rust voor de persoon zelf. En heel vaak komen we van, hé, hey, ik ben uh, islamitisch, kan ik bij jullie solliciteren? He, wordt er uh, rekening gehouden met eten? Ja, dat wordt allemaal rekening mee gehouden. We hebben ook we hebben onze eigen imam, we hebben onze eigen islamitische uh, uh, organisatie erachter. Uh, voor christenen hebben we dat, voor joden hebben we dat. Dus aan alles wordt, dus wordt proberen uh, rekening te houden. En knettert dat nooit tussen de geloven in defensie?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 Nee, klopt. Dat waren andere tijden. Als we keken naar de Koude Oorlog, dat was eigenlijk de bedoeling... dat op de Duitse vlaktes tegen de Russen zouden vechten. Maar je ziet dat... Oorlog... Maar wisten de Russen dat ook? Ze hebben nooit aan gauwen, gelukkig. <lacht> nee. Maar je ziet gewoon dat oorlogsvoering ja, evolueert. Het is meer naar steden, naar urban gegaan. En daar passen we ook onze tactiek op toe. ja, toen stond ik me af te vragen hoe gaat dat eigenlijk met uh, Linda Ronstad? Want die ken ik eigenlijk al mijn hele leven. Ja, niet persoonlijk natuurlijk. Anders had ik haar wel even gebeld. Dan had ik het wel geweten. Maar goed, uh, Linda Ronstad is uh, van 15 juli 46. En uh, door ziekte is ze uh, gestopt met werk in 2011. Maar ze schijnt nog steeds te leven. We gaan naar het laatste interview met uh,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 Ik hoop niet in het ziekenhuis. Nee, precies. Weet je. Als ik maar gewoon een beetje glimlach naar, naar mijn werk kan gaan, dat vind ik het belangrijkst. Ja, precies. Buddy, dank je wel voor het gesprek. En, uh, en veel succes verder. Dank je wel.